11 uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS journaal. Bij bedrijfsongevallen zijn vorig jaar 71 mensen om het leven gekomen. Een jaar eerder waren het er 54, zegt de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. Vooral in de bouw gebeurden veel ongelukken. De slachtoffers kwamen ten val, kregen een aanrijding of werden geraakt door vallende voorwerpen of bewegende machines. Vooral bij kleinere bedrijven gaat het relatief vaak mis. Volgens de inspectie komt dat doordat er steeds sneller... en efficiënter moet worden gewerkt. Het hoogbejaarde-echtpaar uit Noord-Holland... dat vorige week werd beroofd van sieraden en spaargeld... heeft een deel van de gestolen spullen teruggekregen. In een sloot vond iemand een kistje... met daarin onder meer zilveren erfstukken van de man. Vier mensen overvielen het paar en namen onder meer het sieradenkistje... maar ook 15.000 euro spaargeld mee... Na de diefstal werd een crowdfundingsactie voor het echtpaar opgezet. De teller staat inmiddels op ruim 26.000 euro. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt... of een partij Russische Wodka, die in Rotterdam is onderschept... bestemd was voor Noord-Korea. Vorige week vond de douane 90.000 flessen wodka... onderin een Chinees schip. De lading was officieel bestemd voor China... maar de douane vermoedt dat de werkelijke bestemming Noord-Korea was... was export van goederen naar Noord-Korea is verboden... vanwege VN-sancties tegen het regime van Kim Jong-un. De muziekwereld rouwt om Talk Talk-zanger Mark Hollis. Gisteravond meldde een familielid op sociale media... dat hij op 64-jarige leeftijd is overleden. De dood van de Brit, zanger van hits als Such a Shame en It's My Life... is nog altijd niet officieel bevestigd. Waaraan Hollis is overleden is niet bekend.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 Met jou naar een eiland te varen Wat fijn zou het zijn Wat fijn zou het zijn Met jou op een eiland te zijn We'll Dit is geest, Ik maak red en geniet En wacht Lod op de slis. Ik ben niet op die Moeder verloor de strijd Ging naar de eeuwigheid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 Ik ben Sally met zijn groot en klein. Woonmeis. Mevrouw, woonmeis? Heerlijk. Die smult ervan. Dank u. Maar ik blijf Sally Volgen we Sally, al zegt men ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, ik geef een geel geen antwoord Ik blijf Sally met zijn rond ijskaart.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 Jawel, dit plekje zal het meest geschikte plekje zijn. Hier zit je in de schaduw en lekker uit de wind. Zeg, stil eens even luister, ik geloof dat het begint. Vroom vroom vroom vroom Voor de prijzen en de roem. Sturen, sturen, sturen. Anders sla je in figuur. Schakel, schakel, schakel, schakel. Elke keer weer in mirakel. Snel, snel, snel. Haal je het niet of haal je het wel. Ik wou nog wel een broodje met ham of servelaat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 De nieuwe lichting kwam in Den Haag, en jonge, frisse meiden, die zagen ieder jaar al die pippen ook zo graag, en ze mochten de jongen straks leiden Een bolle Grietje stond aan de poort zij jankte zich Porus, de oude lichting ging nu voor, en zij snikte tot haar Chlorus. Adieu, adieu, en vergeet me niet, denk eens aan je griet. Adieu, mijn fijne, lange, grenadieren tabi, tabi. als je een ziet, denk dan aan je griet. Aan de worsten, aan de hammen die ik je altijd heb gebracht, als jij s'avonds dienst had op water, Aan de borrel in je vel, daar staat er wat, Denk ik er mij na. Adieu, mijn fijne lange gewenigd vier. Adieu, adieu. En vergeet me niet. Denk aan dikke griep. Ze kreeg twee kaarten, een dikke brief. Toen heeft ze verloren, vergeten. Zij heeft zich heel gauw met een grenadier gekroost. Griep had geen last van geweten. Ze was haar lichting, een heel jaar trouw. Het waren enige knullen. En bij het afzwaaien stond zij. Weer met ogen los te brullen. Adieu, mijn fijne, lange grenadier. Adieu. Het is altijd jouw enig meisje en ik heb me nooit vergooid. Mijn wapen verlaten dat nooit, want de arterie de katerie, die ligt me nooit met rust. Nooit heb ik een draag onder gekust. Adieu, mijn de dieren. adieu. Adieu, denk ik aan je en vergeten. Lange Gena Dier. Salut.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 Al heb je een kwartje zoze, de zeg kan je in de hema, al terecht mijn tante lena. goed bij de hema, ze maakt in thema, van haar thema, en neem de hema maar te wap, mijn tante Lena geeft hier ieder goede raad.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 Monsieur dames, hier Radio Paris. Ik heb het over het honor te Hier is de Deutschlandsender Königspost Bahausen op welle 1300. Hier brengen Ihnen hallo hallo it Radio Budapest. Ladies and gentlemen, hier London and Devonshire stations calling. Hier Hilversum Holland, algemeen programma. Is sprois zingt voor u. Hallo, hallo, hier Hilversen, hier Uw Radio. De brengen vreugde het huis te vinden en amuseert zich zo. Marco Nio, wij danken u en heren uw genie, uw vinding brengt in de mele puist geluk en harmonie. Verin mijn aanmuzeertichter, maar ik kon hier ook met danken u en heer en u genie. Uw vinding bracht u mee naar huis, geluk en harmonie. Hallo, a radio, I'm a drug, I'm a thuis, I'm a thuis, I'm a thuis, I'm a thuis, I'm a thuis, I'm a thuis, I'm a thuis,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 Je vocht me overal. Als jij eens zo ga vertellen wat je al die jaren zo ziet. Wat oh.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 La la la la la la la la. Alle dode visies bak mijn dan tek. En me al mijn Want in Amerika. L'America, L'America, L'America, Lamerika.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 je begrijpen? ik heb een botmes ja. ik zal het eventjes slijpen ik ben barbiera tra la la la la la la la la la la la la la la la la Anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, bare biertje. Hey, eten. je niet kwam, mag je niet kwam. Geen eerst even eten, ik heb trek in Ik ga met de meisje, die lief het heet Betty. Eerst nemen we Fino en IJzer Toljano gaan naar de kino en we huren een op een café met een oude piano, links om de hoek weet meer van u. Ga naar de haak dan heen met die liefde alleen en de robbie derde. Hey fi caro, fi caro, fi caro, fi caro, fi caro, fi caro, fi caro, poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkje, poes. Fi caro, mes, met mes, waar laat ik nou met mes? Zeg Snapie dat nou met mes. Zeg waar is met mes? Ik raak door die meid mijn kop steeds kwijt.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 Bravo, be bravo, brava bravo, Visimo, Bravo, be Visimo, brava be Visimo, putteme visimo, putteme vuil and putteme neidje putteme ja. La la la la la la me me, sing, me springen, me singen, we're doing this is big, the My